Op diverse plaatsen in Nederland zorgt de harde wind voor problemen. Reizigers op Schiphol moeten nog zeker de hele avond rekening houden met vertraging. In Noord-Holland heeft de politie een deel van de provinciale weg tussen Zaandam en Uitgeest afgezet. Door de harde wind zijn in Zaandam betonnen dakpannen van het gemeentehuis in aanbouw naar beneden gevallen. En in Brielen is het dak van een gymzaal gewaaid. Volgens de politie zijn bij de incidenten in Brielen en Zaandam geen gewonden gevallen. De vrijlating van de Lockerbie-terrorist was een blunder. Daarover zijn het Britse en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het eens. De ministers Cameron en Clinton hebben over de kwestie gesproken... en vinden beide dat al-Megrahi nooit vrijgelaten had mogen worden. De terrorist zou nog maar een paar maanden te leven hebben... en daarom werd hij in augustus 2009 vrijgelaten. Later bleek dat het erg meeviel met zijn ziekte en al-Megrahi leeft nog steeds.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 Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook. Winnen, winnen, winnen, winnen, winnen vrienden, winnen, winnen, winnen. En dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ja, vrienden, Ga nu naar vriendenloterij.nl Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 94 Met vier wedstrijden in de Eredivisie vanavond kan wel eens een leuke tussen zitten. Al bezig is Heerdeveen tegen NEC, maar helaas hebben we wat technische problemen. Het is daar nog 0-0 na ruim een kwartier spelen. Straks om kwart vracht PSV tegen ADO. Dat is natuurlijk toch een topper. Excelsior AZ... AZ heeft daar ooit een kampioenschap laten liggen in Rotterdam, daar op Boudestein. En de late wedstrijd straks is VVV tegen NAC. Er is vanavond ook nog basketbal. Nijmegen tegen Den Bosch. Er is het top 12 tafeltennis toernooi. En u hoort nog een hoop nabeschouwingen van wat er allemaal vandaag overdag gebeurd is. Langs de lijn op zaterdagavond is het tot 11 uur met sport en... muziek. Kan het niet alleen. We gaan naar het tafeltennis in Luik. Het top 12 toernooi, Dat zit Mark Brassen voor ons. Mark, twee Nederlandse vrouwen in de kwartfinales. Li Yao en Li Je. Uh, hoe liggen hun kansen? Ja, de kansen die, die, die zijn er. Ik bedoel, het, het, ja, het is een heel close toernooi. Het, het, het heet niet voor niks de top 12. De 12 beste speelsters uh, van Europa, die, die zijn er. En die zijn er ook echt allemaal. Bij de mannen zijn er wel wat afzeggingen, bij de vrouwen niet. Daar is echt de hele top uh, vertegenwoordigd. Ja, kansen hebben ze. Maar ja, het, het zal wel afhangen van de, van de vorm uh, van de wedstrijd. Li Jiao heeft in aanloop naar dit toernooi al gezegd... ja, we kennen elkaar zo goed. We hebben vaak tegen elkaar gespeeld. Uh, veel spreken ook nog elkaars taal. Hè. Veel Chinezen in Europa... Uh, uh, het, het gaat Hoeveel deze zijn er in, in totaal die in die kwartfinale staan? Uh, uh, uh, in die kwartfinale moet ik heel even snel tellen, <laughs> Ronald 1, 2, 3, 4, 6. Ja, zes, ja. Van de, zes van de acht, uh, inderdaad. En ik denk dat we het vanavond dan ook maar... Uh, Li Jie speelt tegen Chen Yanvai. Ik denk dat we het maar gewoon over de Spaanse moeten gaan hebben vanavond. Uh -huh. En Li Zhao die speelt tegen Li Qiang. En dat is een Poolse, dus dat is een Spaanse. En een Poolse, dat zijn de tegenstanders. Ik, ja, om die vier uh, namen zometeen in mijn verslag allemaal te gaan noemen. Twee tafels, we spelen ook nog tegelijk. Om tien over half negen, op twee tafels vier Chinezen. Nou, ik denk dat de luisteraar, en ik, ik, jij ook Ronald... en misschien ik zelf ook wel daar op een gegeven moment niet meer uitgekomen... en er ja, niet zo heel veel meer van te begrijpen. Is. Dus, maar goed, dat is iets van, uh, van latere zorg. Ja, dat, dat, dat, Nogmaals, de kansen zijn er voor de vrouw. Het zal draaien om, om die details, die paalballen, de belangrijke punten. Uh, ze zijn aan elkaar gewaagd. Uh, twaalf speelsters zijn er begonnen. Er zijn er inmiddels vier naar huis. Er zijn er dus acht over. En uh, ja, Jay heeft kansen. Speelt tegen Chen Yanvai. Nou, Die kent ze heel erg goed. De Spaanse waar ze, waar ze veel tegen heeft gespeeld. Uh, en, en, en Li Zhao tegen Li Kian. Li Qiang, dat is een verdedigende speelster. Nou, van Li Jiao weten we dat hij tegen verdedigende speelsters goed kan spelen. Dus ja, er, er, er kansen zijn ja En als ze allebei doorkomen, dan krijgen we morgenochtend een, een Nederlandse halve finale. Maar goed, zover zijn we natuurlijk uh, nog lang niet. Nee, ze, uh, in het verleden, kan ik me, in een ver verleden kan ik me herinneren... Uh, was het top 12 toernooi dat je gewoon alle twaalf tegen elkaar speelde. Ja, uh, ja, dat, dat leek wel veel eerlijker dan nu ja. het uh, afvalsysteem vanaf de kwartfinale. En, en, en dat, dat maakte het toer toernooi destijds ook heroischer. Dan speelde je inderdaad in, in twee dagen, speelde je elf wedstrijden Je ontmoette om elkaar uh, allemaal en inderdaad uh, de, de beste die, de, die won... Uh, en ja, dat, dat, dat is niet meer zo. Dat is een, een paar jaar geleden hebben ze dat poolsysteem ingevoerd. Vier pools van drie en dan gaan de beste twee uit de pool gaan door. Ja, dat, dat, dat is wel jammer. Het is natuurlijk minder zwaar. Ik bedoel, elf partijen in, in, in twee dagen spelen is natuurlijk ook ja, krankzinnig eigenlijk. Dus uh, dit, dit is, ja, dit is, uh, het is een, een zware sport. Lijkt niet zo'n zware sport. Tafeltennis uh, misschien fysiek niet zo zwaar. Alhoewel, uh, er zitten natuurlijk wel wat speelsters bij. En dat, het is een sport die je tot op, op vrij uh, late leeftijd kan volhouden. Uh, uh, Jean-Michel Serve hebben we eerder vandaag gezien. De, de, de local hero, de jong uit Luik. Die is 41. Speelt zijn 21ste tot 12. Is nog altijd de beste van België. Dat zegt iets over Serve. Het zegt ook iets over de Belgische tafeltennis op dit moment. Uh, Elie Jou, de Nederlandse, is 38. Ja, daar moet je er toch niet aan denken dat je op je 38-jarige leeftijd nog 11 wedstrijden in twee dagen moet gaan spelen. Dus voor hen is het maar goed dat, uh, dat dit poolsysteem op een gegeven moment is ingevoerd. Oké, okay, wij gaan verder met het buitenlands voetbal. Uh, Keun versloeg Bayern München het werd... 3, 2... Nuremberg verloor van Bayer Leverkusen 0-1. Hannover 690 versloeg Wolfsburg 1-0. Mainz en Werder Bremen speelden gelijk met 1-1. En Hoffenheim was net iets beter dan Kaiserslauteren 3-2. Bij Borussia Mönchengladbach tegen VfB Stuttgart is het bijna rust. En de tussenstand daar is 2-0 in het voordeel van Gladbach. Borussia Dortmund gaat aan kop. 51 uit 21. Borussia speelde trouwens gisteravond al met 0-0 gelijk tegen Schalke 0-4. Uh, Leverkusen heeft er 39 uit 21, dat is een achterstand van 12 punten. Dus Mainz en Bayern München hebben er 37 uit 21, een achterstand van 14 punten. Dan in Engeland, Newcastle United tegen Arsenal, 4-4... 4-4, zo te zeggen. Op een gegeven moment stond Arsenal toch met 4-0 voor rust. Ja, dat klopt. En daarna is het 4-4 geworden, onder andere door twee strafschoppen. Robin van Persie maakte er twee voor Arsenal. Maar ja, dat was dus allemaal voor rust. Na rust kwam Newcastle United gelijk. Tottenham Hotspur versloeg Bolton Wonders met 2-1. Eén van Rafael van der Vaart uit een strafschop. Hij miste trouwens ook een penalty. En Manchester City won met 3-0. Drie goals van TVS. van West Bromwich Albion. Aston Villa-Fulham werd 2-2. Everton-Blackpool 5-3 met vier goals van Saha. Wigan Athletic tegen Blackburn Rovers werd 4-3. En Stoke City-Sunderland 3-2. Er werd dus behoorlijk op losgescoord daar in Engeland. En het is bijna rust bij Wolverhampton tegen Manchester United. En het is daar 2-1. Stand aan kop. Manchester United 54 uit 24. Arsenal is tweede, 50, maar dan uit 25. Manchester City heeft er 49, maar dan uit 26 wedstrijden. Chelsea heeft 44 uit 24. Dat is weer net zoveel als Manchester United gespeeld heeft. Maar wel 10 punten achterstand, dus inmiddels Chelsea. En ook Tottenham heeft 44 punten, maar dan uit 25 wedstrijden. Ginger Ninja met Sunshine. Nog steeds uh, hebben we geen verbinding met uh, Heerenveen voor Heerenveen NEC. Het is daar nog steeds 0-0. En er is uh, precies een half uur gespeeld daar in Heerenveen. We gaan het hebben over bobslee. bobslee Esmee Kamphuis heeft met remsel Judith Viss voor een unieke prestatie gezorgd. In het Italiaanse Ciccena zijn ze bij de laatste wereldbekerwedstrijd... als tweede geëindigd. Dat is het beste resultaat in de geschiedenis van het Nederlands vrouwenteam... bij een wereldbekerwedstrijd. Esmee Kamphuis... Uh, Ten eerste gefeliciteerd. Ging het echt okay. zo goed vandaag? Nou, we hebben twee keer uh, goed gestart. En, uh, ja, eigenlijk een hele goede run. En de andere zat een heel klein foutje Maar die was bovenin eigenlijk helemaal perfect. Dus dan nemen we de snelheid gewoon mee. En dan kost dat kleine foutje gelukkig niet uh, al te veel tijd. Maar een klein foutje, dat betekent dat het eigenlijk nog beter had gekund? Nou, als we een kleine foutje niet hadden gemaakt, hadden we niet genoeg uh, tijd gewonnen om de eerste te zijn. Dus wat dat betreft uh, geeft dat wel een, uh, een extra gust. Ja, ja je, ver je verwijt jezelf dus niks. Nee, we hebben gewoon hartstikke goed gedaan. En uh, ja, een unieke prestatie. En uh, heel erg mooi om het wereldbeekseizoen zo af te sluiten. Nou ja, twee weken geleden hadden jullie al brons bij de Europese kampioenschappen in Winterberg. Hoe komt het dat het nu zo goed gaat? Ja, eigenlijk een combinatie van factoren. We hebben een nieuwe coach, uh, Top Hees. Een man die zelf uh, zilver heeft gewonnen op de Olympische Spelen in 2002. En uh, ja, uh, we hebben gewoon een hele goede klik samen. En uh, hij heeft echt vertrouwen in ons. En dat is iets wat uh, de coach de afgelopen jaren uh, tot en met uh, de Spelen in Vancouver uh, niet had. En uh, ja, daarnaast hebben we nu uh, het beste materiaal van Nederland. De Nederlandse eurotech En dat maakt voor ons natuurlijk ook een enorm verschil. Ja, maakt het zoveel uit dat vertrouwen wat een coach heeft? Of, of doet hij ook andere dingen dan jullie vorige coach? Nou, hij, naast het vertrouwen uh, gaat hij gewoon andersom. Hij kijkt anders naar het sturen en hij, hij leert mij ook op een andere manier sturen. We zijn nu veel meer op gevoel bezig dan uh, dat we eigenlijk zeg maar, hiervoor meer mechanisch bezig waren. En uh, ja, op gevoel kan je gewoon veel vaker hetzelfde doen. En dat, uh, dat gaat ook gewoon veel harder. Ja, denk je dan niet van, goh, we hadden veel eerder een andere coach moeten hebben? Ja goed, was natuurlijk als je nu terugkijkt kan je altijd makkelijk zoiets zeggen, maar uh, goed voor mij is het in ieder geval heel erg fijn dat we na de spelen een andere coach hebben gekregen. En uh, ja, dat het zo goed klikt dat dat uh, had niemand kunnen weten van tevoren, want Top heeft nog nooit eerder gecoacht. Dus wat dat betreft uh, ja, dat was het best wel een onzekere stap die we hebben gemaakt, maar ik had wel het gevoel dat dit een, een juiste stap zou zijn en uh, dat blijkt nu gelukkig. Dus voor hem is het ook helemaal nieuw. Hoe belangrijk is het dat, dat, dat hij jullie als ploeg krijgt? Nou, hij heeft, uh, had een aantal aanbiedingen en uh, hij heeft gelukkig uh, voor ons gekozen omdat hij het vertrouwen heeft dat wij in, in soortje richting een medaille konden gaan. En uh, toen we in oktober uh, de eerste week aan het trainen waren, riep hij aan het eind van de week dat we dit jaar een uh, medaille konden halen op een World Cup. Nou, ik heb hem toen heel hard uitgelachen. Maar uh, uh, <lacht> nou ja, goed. Uh, hij heeft wel gelijk gekregen. Dus uh, laten we hopen dat Schaf de rest ook gelijk krijgt. En nu staat hij te lachen? Nou ja, hij zei wel vandaag, tot je zo. <lacht> ja. Nou ja, goed, nee. dus dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk mooi dat we, dat we in zo'n korte tijd zo vooruit gaan. Ja, over twee weken zijn de wereldkampioenschap in Koenigseed. Denk je nou plotseling aan een medaille? Nou ja, goed, uh, kijk, dat zijn natuurlijk altijd dingen waar je van droomt. Maar uh, dat is nog wat anders dan het ook daadwerkelijk doen. Volgende week zijn we weer in Duitsland op een Duitse baan. Dus dan zullen de Duitse teams gewoon het weer heel erg goed doen. Die baan is aangepast en alleen de Duitsers hebben daar nog uh, op die baan zo gesleed. Dus daar hebben ze gewoon weer een enorm thuisvoordeel. Dus ik verwacht dat ze er daar gewoon weer staan. Uh, dus een medaille zal niet, uh, niet heel makkelijk gaan worden. Maar we gaan proberen om uh, een top 6 te sleden. En wie weet eigenlijk we weer gewoon een hele goede dag. En dan uh, we zien we het wel. Ja, dit, dit resultaat is voor jullie natuurlijk erg belangrijk. Maar natuurlijk ook voor de Bobsleesport in Nederland. Want die was er vooral na de spelen van vorig jaar niet zo best meer afgekomen, wat naam betreft. Hè? Nou ja, dat was heel erg jammer. Natuurlijk was het, is het heel vervelend wat er is gebeurd met het mannenteam. Maar uh, ja, in de schaduw daarvan hebben wij een hele nette achterplaats gesleept. Uh, en, uh, ja, en als vierde land eindigden we zelfs op de spelen. Dus dat was al een, een stap in de goede richting. Uh, en ik hoop ook dat we, dat we vanaf nu met, met z'n allen in Nederland naar de positieve resultaten gaan kijken. En we zijn echt op de goede weg. En uh, ik hoop dat we nu uh, wat meer op die tour kunnen gaan dan dat we dit terugkijken naar de dingen die, die mis zijn gegaan. Nou, Oké okay dan, uh, waarom moet iemand gaan bobsleeën? Vertel maar. Het is een enorme kick. Je suist met 130 140 door een ijskanaal. Je komt beneden en de adrenaline giert door je lijf. En, en ja, de kick als je met z'n tweeën, eigenlijk met z'n drieën, want in de trainingen heb je nog met een andere remstrook. Als je de hele week keihard hebt gewerkt en dan twee goede starts aflevert en twee goede runs... en dan dat scorebord ziet en er staat een 1... Ja, dan ga je echt even helemaal uit je dak. En dat is iets wat, uh, wat heel Nederland een keer zal moeten ervaren. Nou, heel Nederland uh, lijkt me wat veel. Uh, <laughs> <laughs> je hebt me wel helemaal overtuigd, maar ik denk nog niet dat ik erin ga zitten. <laughs> maar goed, buiten boksleven ben ik een mientje. Ik hou ook niet in achtbanen en zo. Dus wat dat betreft ieder zijn ding, denk ik. Oké, okay, dankjewel Esmee Kamphuis en volgende, volgende week uh, veel succes. Dankjewel. Le Roi du Monde uit Romeo en Juliette, Franse musical. In Parijs kwamen we vandaag, we hadden het toch over Frankrijk... zes Nederlandse judoka's in actie op het Tournoi de Paris. Een van de werelds grootste judo-toernooien. Vier vrouwen en twee mannen deden een gooi naar een medaille... op dit officieuze wereldkampioenschap. Het toernooi is zo groot omdat de hele judowereld acte de présence geeft. De dag begon vandaag met de lichtgewichten. En vooral bij de dames ligt dat wat problematisch... Bondscoach Marjolein van Une zei daarover gisteren... Ja, zoals ik al, al heel veel jaren daarmee te kampen heb... is dat een hele grote zorg. En ik had even het idee dat we dat, we, dat erbij gingen trekken. Dat dat de goede kant op ging. Want WK in, in Nederland waren ze zevende en vijfde. En dat was echt fantastisch resultaat natuurlijk. En op een of andere manier is er toch niet helemaal de weg opgegaan wat, wat ik had gehoopt. En die zorg over de dames uitte zich vandaag jammer genoeg ook in de prestaties. Ja, het is natuurlijk voor de winst en uh, niks anders. Allereerst kwam Jules Frans op de mat in de categorie tot 57 kilogram. Aanvankelijk leek ze nog eventjes een beetje partij te kunnen geven aan haar Britse tegenstandster. Maar uiteindelijk werd de partij op handtij in het nadeel van Fransen beslist. Ja, ik moest meteen tegen op zich het gevoel, want ja, we zitten dingen te denken naar Sofia en wat er misging. Daar hebben we aan gewerkt en dat lukte ook dit keer. De, het gevoel was er gewoon. En ik was niet te veel aan het denken. Ik luisterde goed naar wat ik moest doen. Alleen, ja, ik kreeg op een gegeven moment die straf voor de goal en score. En dan weet je dat je gewoon een punt moet maken, anders verlies je met vlaggetjes. Was je daar mee eens met die straf? Ja, nou ja, ja was ik wel mee eens. En ook voor Kitty Bravik duurt het tournoi de Paris slechts één partij. De zorg van de bondscoach wat betreft de lichte dames wordt vandaag dus nog maar eens onderstreept. Hoop doet leven zeggen ze toch, dus we gaan nog even door met hopen. Maar er is ook goed nieuws te melden vanuit de lichtstad. Jeroen Mooren in de categorie tot 60 kilogram en Dex Elmond in de categorie tot 73 kilogram wonnen wel hun eerste partij. Ja, het ging wel beter dan, uh, dan ik van tevoren had gedacht. Maar ja, dit wat nu net gebeurt het is echt, echt heel zuur, want uh, ja, ik begon er net een beetje in te komen en... Uh, Helemaal geen zin om te verliezen vandaag, dus het is ja, wel balen. In de kwartfinale eindigt het sprookje voor beide heren. En dat is balen. Op de een of andere manier uh, sloot hij al het bloed dat naar mijn hoofd toe moest gaan. Dat, uh, dat uh, sloot hij af en daardoor moest ik wel afkloppen. Geen ja. pijn? Nou ja, pijn. Uh, op dat moment heb je zoveel adrenaline en doet geen pijn, maar... Ik, ja, als ik niet had geklopt, dan was ik gewoon buiten westen. Dus ja, dan, uh, daar, heb, daar heb je ook niks aan. Dan verlies je ook. Dus, uh... Nou, dan hebben we de vier gehad en blijven er nog twee over. Twee dames, wel te verstaan. Traditioneel ja, ben ik beter, ik ben explosiever, ik ben sneller. Dus dat gaat wel beter, alleen vandaag was het gewoon niet genoeg. Annika van Hemden. Ja, ik uh, moet niet echt lachen, nee. En Elisabeth Willeboort. En u hoort het al, ook zij verliezen in de kwartfinale. Ze komen beide uit in de categorie tot 63 kilogram en zijn dus concurrenten van elkaar. Annika, iets zegt mij dat er meer in had gezeten vandaag dan dit. Um, ja, als ik beter was geweest wel. Ja. Dit, dit is gewoon dit moment mijn niveau. En ik kon het tempo van haar net niet volgen. Ik moet zeggen, het is beter dan... Uh, ik heb nog nooit een wedstrijd tegen haar geroen, maar wel in de uh, training. En toen kon ik het echt helemaal niet volgen. En nu... Het ging wat beter, maar ja, conditioneel gewoon gesloopt, Dus daar moet ik we aan werken. Allebei verliezen ze in hetzelfde stadium van het toernooi. Dus allebei verdienen ze evenveel punten. Daar schieten ze niet veel mee op. Of toch? Zowel Dex Elmond als Jeroen Mooren. Als ook Van Emde en Willeboortse verdienen met hun kwartfinale plek een nominatie voor de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Echt waar? Ja, is dat zo? Nou, oh, dat wist ik helemaal niet. Vij, vijfde plek? Vijfde plek. Oh ja, ik ben, ik ben natuurlijk vijfde. Ja, Ja, gatsie, ja ik word liever derde hier. Oké, okay, nou, dat is mooi. Gefeliciteerd. Dan. Ja, dankjewel. Dat was een bijdrage van Matthijs Weststraat. We gaan naar Heerdeveen NEC. Het moet bijna rust zijn in kok. Ja, we moeten nog drie minuten spelen in de eerste helft van deze wedstrijd. Het is een redelijk aantrekkelijke wedstrijd. En ik moet zeggen dat Heerenveen na de nederlagen tegen Den Haag en tegen Groningen... dat Heerenveen de wedstrijd maakt, de wedstrijd aanvallen vooral maakt. Dat het weer speelt als een team. Heeft dan dat kleine kleine kantje gehad? Onder andere een kopballetje en poging, althans van Kriendheim. Maar het heeft allemaal nog niks opgeleverd. En we gaan natuurlijk om het resultaat. Ik kijk naar de doelschop van Stoer. Elke uitbal komt terecht op het middenveld. wordt dan even door Elm teruggekomen naar de rechterkant van het veld. Er wordt Berens aangespeeld. Over die rechterkant is Herenveen een paar keer goed gevaarlijk geweest. Maar nu wordt er dan een overtreding begaan op Berens en mag Herenveen Heerenveen een vrije schop gaan nemen. Heerenveen zonder Swek die is buiten de vloog gelaten ook Koning en Kruiswijk. Ja, die heeft een rode kaart gekregen als gevolg van het feit dat hij in de vorige wedstrijd tegen Groningen Matas neerlegde. Ik ga kijken naar de vrije schop. De vrije schop is voor Heerenveen wordt genomen door de Breuer komt op de rand van de 16, Elm gaat naar de bal toe, maar die kan er heel weinig mee doen. En dan wordt die bal door Châtel beroerd. En dan is het de Wil, de verdediger van de NEC die verkeert paast in de voeten van jong -Apin. En dan krijgt hij een vrije schop mee, de verdediger van, van Heerenveen, jong -Apin. Een compleet nieuw centrum staat er bij Heerenveen, Kopic en Djurits. En Djuritsjits, uh, die is ook in de basisopstelling opgenomen, dat is de Servier, die speelde op 10... Op maar dat centrum van, uh, van Heerenveen, daar heeft ze samen ongeveer 187 minuten gespeeld tot nog toe. In, in, niet in deze competitie, maar in zijn totaliteit dat ze bij Heerenveen uh, vertoeven. En Vrije Schop heeft hier niks opgeleverd. En dan mag uh, Sillissen, die toch veel meer handelen moest optreden dan zijn collega en het andere doelstoel, elke Eldekaart die gooit de bal uit en rolt hem uit naar de Nuiting. Nuiting die is teruggekomen van een schorsing. Dan even in de breedte. In de breedte even naar de Zomer. Kan de Zomer misschien naar de linkerkant afspelen. Hij ziet Helm op zich afkomen en speelt hem weer in de breedte terug. En is de bal weer bij Nuiting. En dan zult u het raden, we zijn niks opgeschoten. De bal is nog steeds in de verdediging van NEC. En er wordt de opening gezocht aan de linkerkant van de veld bij Zomer. Ik kijk maar eens naar het scorebord. We hebben ruim 44 minuten gespeeld. En de stand in Heerenveen is nog 0-0 met de betere kans. Voor de Herenveen en ook een zeer sterk aanvallend Herenveen. Maar ja, je moet wel doelpunten maken, en dat heeft Herenveen tot nog toe niet gedaan. Just take De lange was dat. We gaan in Nijmegen. De nummer 4 uit de competitie tegen de nummer 3 Den Bosch. Leo Voor mij staat de coach van Den Bosch, de Oostenrijker Raoul Corner. En die staat met twee handen naar beneden te doen. Van Jongens, doe eens rustig aan. We hebben drie minuten gespeeld in de Hoorstakker in Nijmegen. En de stand is 5-3 in het voordeel van Nijmegen. En het tempo is razend. Het aantal missers is enorm tot nu toe. Maar de teams hebben volgens mij al vier keer gemist. Het is dus de nummer uh, vier, dat is Nijmegen. De nummer drie, Den Bosch. En allebei kijken ze naar boven op de ranglijst. Nijmegen ziet dan als eerste binnen Schootsafstand Den Bosch staan. Er zitten drie uh, verliespunten, of zes verliespunten tussen. Drie verloren wedstrijden. zoals dus Nijmegen naar die derde plek wil. En dat uh, is altijd handig met het oog op de play-offs. Uh, dan zullen ze moeten winnen. En Den Bosch, die staan derde. En die kijken natuurlijk ook naar boven. En daar staat Leiden. Die staat twee nederlagen uh, voor op hun. En eh, nou ja, de ploegen spelen allemaal nog tegen elkaar. Maar de Bos moet ook winnen om nou, die tweede plek in ieder geval eh, wellicht binnen te halen. En eventueel Groningen, dat eerste staat. Het is nog binnen Schootsafstand. Er zitten vier nederlagen tussen. De ploegen spelen nog twee keer tegen elkaar. Dus dat kan eventueel ook nog. Maar dat moet je niet verliezen. Beide teams zijn nou, redelijk hot. Zo heet dat dan in basketbal. De Bos heeft van de laatste tien wedstrijden er negen gewonnen. Nijmegen van de laatste vijf, vier. En nu deze wedstrijd. Ja, het zijn twee verschillende teams. Nijmegen valt iets liever aan. De Bos verdedigt iets beter. En ziet nu Rogier Jansen... Met Veren 3 punter op de 24 seconden klok. Dat geeft aan dat Nijmegen goed verdedigd heeft. En ja, Woogier Jansen nood de 3 punten moest nemen. Dan hebben we wel al 3,5 minuut gespeeld. En nog steeds maar drie scorers in deze wedstrijd. De Bos, één drie punter van Rogier Jansen. En Nijmegen, twee punten, een driepunter punter en een twee punter. En daar gaan staan ze op vijf. En daar komen ze op zeven. Voor Nick Oudendag, zijn vierde punt van deze wedstrijd. Nijmegen leidt na nou, bijna vier minuten spelen. Zeven tegen drie. En bij Heerenveen NEC is het rust. De ruststand daar 0-0. Een van de wedstrijden die over een minuut of tien begint is PSV tegen Ado. Uh, ADO won voor het laatst in 1971. Was jij toen al geboren, Ronald van der Geer? Uh, ja, ja. In 1971 uh, won ADO uh, in Eindhoven. Uh, ja, uh, als het ooit moet gebeuren, dan kan het nu, hè, want ADO heeft een goed seizoen. Hoewel, 12 punten achter op de koploper PSV. Ja, het gekke is, uh, Ronald, dat wij vooraf aan deze wedstrijd even een hapje hebben gegeten. Vlakbij het stadion en daar... Wat ADO-supporters tegenkwamen die eigenlijk allemaal even met hetzelfde gevoel binnenkwamen. Van als er ooit iets te halen is geweest in Eindhoven, dan is dat nu. wel een ander gevoel is dat als de afgelopen jaren als je naar Eindhoven reist. Dat geeft wel aan dat het met het vertrouwen in elk geval rondom ADO Den Haag prima in orde is. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel geldt voor het elftal van John van der Brom. Wat zou je je zorgen maken als je gaat spelen in Eindhoven? Als je twee overwinningen in de competitie na de winterstop achter de rug hebt. En je alleen maar schouderkopjes krijgt voor het uh, vertoonde spel. Het is een geoliede machine en die zou het PSV best wel eens lastig kunnen gaan maken vanavond. Geen uh, gekke dingen bij uh, ADO Den Haag in de opstelling. Qua weer is het niet helemaal optimaal. Het regent in Eindhoven, het waait ook. Dus dat kan nog wel eens voor wat uh, verraderlijke momenten zorgen. Bij PSV echter, als we het over de opstelling hebben, wel wat... Ja, nou een verrassing, zullen we maar zeggen. Want er was wat discussie over de rechtsbuitenplaats. Lens, ziek, zou daar Labiat spelen? Nou, Lens is er gewoon. Dus dat is een meevaller. Maar Danny Koevermans speelt. En dat is best opvallend. Want uh, Koevermans is normaal gesproken in de laatste seizoen bij PSV bankzitter. Kende pas twee keer eerder een basisplaats. En scoorde maar één keer in de competitie. Toch is uh, Rutte het blijkbaar zat. Ik vind dat Berg niet genoeg scoort. Hij, de Zweters, dus moet op de bank plaatsnemen. En Denny Koeverwand heeft strak, straks een basisplaats in de wedstrijd tegen ADO Den Haag. En zal dus voor de doelpunten met name moeten gaan zorgen in het elftal van Fred Rutte. Verder daar geen opvallende namen. Alleen de mededeling dat Orlando Engelaar, maar dat is vooral leuk voor hem zelf, zijn 200ste wedstrijd in de Eredivisie speelt.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 Nou ja, het ligt hier al een tijdje Maar dat is goed Omdat het nu zo lekker uit Ik dacht er drie. Eén, twee, drie En dan gaat het gebeuren Alles gaat zo goed Er kan niet fout Ik dacht er drie. Eén, twee, drie En dan gaat het gebeuren Vandaag zeg jij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 1, 2, 3 En dan gaat het gebeuren Waar alles gaat zo goed en kan niet fout Ik dacht op 3 1, 3 En dan gaat het gebeuren Vandaag zeg jij me dat je van me houdt Ik schrijf vroeger heel te vaak en om de haven Het Tegen elke vrouw die het maar horen wou maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap Ik wil het horen uit die mooie mond van jou Ik dat op drie, 1 2 En dan gaat het gebeuren Alles gaat zo goed, het kan niet fout Ik dat op drie, 1 2 En dan gaat het gebeuren oh. Vandaag zeg jij dat je van de houdt.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 Ja, allebei hebben ze er één gehad. Voor Den Bosch was dat de 0-3 van Rogier Jansen en voor Nijmegen was dat de 3-3 van Zahir Teler. Nu is het 14-13, iets meer dan 7 uh, minuten gespeeld. En dan wordt het uh, 14-15 en ik zit te turven. Dit is de zevende keer dat één van beide teams op voorsprong komt. Nou, dat geeft een beetje aan hoe de wedstrijd loopt. Het is spannend en bij iedere score staat er een andere ploeg op voorsprong. Nu mist Nijmegen en dan kan uh, Den Bosch de voorsprong wellicht iets uitbreiden. Het is een lage score, 14 tegen 15 en dat is eigenlijk vooral wat Den Bosch wil. We hebben in de competitie gemiddeld uiteindelijk 67 punten tegen. Dan zijn ze een van de best verdedigende teams. Maar als je dit keer vier doet, dan gaan ze ongeveer in de buurt van die 67 komen. Nijmegen heeft aanvallend misschien iets meer in zich. Maar dat moeten ze dan wel laten zien. Het zit er in deze wedstrijd nog niet in. Maar het is wel spannend. 14 tegen 15 persoonlijke er gemaakt. Moest even kijken wat er gebeurde. En dan is de coach van de bos die een time-out neemt om het een of ander even op zijn juiste plek te zetten. Ja, Nijmegen en de bos. Er zit wel een verhaal aan deze wedstrijd. Het is aardig vol in de Horsthakker. 8, misschien 900 mensen. En het is vooral voor de mensen in Nijmegen een beladen wedstrijd. Want de hoogsponsor van Den bos, dat is het bedrijf Eiffel... Die was tot zes jaar geleden hoogsponsor in Nijmegen. De eigenaar dacht toen van, nou uh, hier ga ik het niet waarmaken met mijn geld. Ik ga naar Den Bosch, daar heb ik een grotere hal. En die, uh, nou ja, dat besluit is me hier nog steeds niet vergeven. Waardoor iedere wedstrijd in Nijmegen extra beladen is. Daar komen er ook extra mensen op af. En nou ja, de sfeer die is lekker. Dat is in ieder geval uh, meegenomen. De wedstrijd is uh, niet onaardig en de stand is ook niet onaardig. 14 tegen 15, nog iets meer dan twee minuten spelen in het eerste kwart tussen Nijmegen en Den Bosch. Drie jaar geleden had uh, langs de lijn een record aantal luisteraars op een zondagmiddag. Uh, dat was de zondagmiddag dat Excelsior van AZ won en AZ daarmee het landskampioenschap verspeelde. Nee, Psv werd toen kampioen. Ja, en vanavond speelt AZ weer op Woudenstein. maar nu hebben ze meer kans. Racht niet mee. Het lijkt me wel op basis van de stand op de ranglijst bij Baris, niet het meest onbelangrijke natuurlijk, want AZ staat vijfde, zou in punten gelijk kunnen komen met Groningen, dat dan wel dit weekend natuurlijk ook in actie komt. Groningen hebben een wat beter doelsaldo en voor Excelsior geldt 16 punten, komen er daar drie bij stel, dan wordt de druk op het grote broertje, de grote broer uit de Kuip op Feyenoord toch opgevoerd. En dat zou toch ook wat zijn hier in uh, Rotterdam. Vijf wijzigingen maar liefst bij Excelsior. De belangrijkste Bovenberg en Fernandes. Zij zijn er allebei niet bij vanwege Schorsingen. Bovenberg kreeg vorige week in de wedstrijd tegen Adel Den Haag. Die 5-1 nederlaag. Een rode kaart. Hij is de rechtsback. Daar staat een jonge speler uh, op die positie. Tim Eekman is de naam. En Fernandes wordt vervangen door... Uh, uh, Bergkamp in de punt van de aanval. En AZ, dat verhaal is natuurlijk bekend. Vorige week 6-1, vijf doelpunten van Sigtorsson. En die staat ook nu weer in de punt van de aanval. En wij gaan kijken bij PSV tegen Ado Den Haag. Want daar zijn ze al begonnen. Wat een keer. De bal rolt. Het is uiteraard nog 0-0. Als Hutchinson terugspeelt naar Bouma. En Ado direct duidelijk maakt wat het wil in deze wedstrijd. Vroeg druk zet op de tegenstander. Bouma komt daar overigens met al zijn routine prima uit. En vindt Toyfona aan de linkerkant. Iets verder naar links is Pieters opgekomen. Eerste voorzet voor de goal. levert direct gevaar op Lewin Verlengt de lucht in. Daar waar Koevermans ook in de buurt is. Maar dan volgt de eerste vangbal van de doelman Coutinho, die ooit debuteerde bij PSV in het betaalde voetbal. Maar dat is ze vele jaren terug. inmiddels een betrouwbare doelman bij Ado Den Haag. En het eerste wat hij moet doen in deze wedstrijd, doet hij dus prima. En dan kan Ado Den Haag nu gaan opbouwen met de Rijk en Lewin. Lewin die dus in het centrum staat op de plaats van de nog altijd geblesseerde Koem. En onder meer dus Bosgaard op de bank houdt. Hij speelt de bal even rond met de Rijk. Dan is het nu de beurt aan PSV om te komen storen. En dat sorteert effect omdat Lewin heel wacht. Heel Lang wacht met het vinden van een afspeelpunt en dan zit de toifone er even tussen. Het is slechts op onthoudt. Want Ado gaat nu een meter voor de middellijn aan de linkerkant via Piqué ingooien. Bal gaat weer naar Lewin en dan gaat Ado. Dat is inderdaad al eerder gememoreerd in 1971 voor het laatst met drie punten de bus inging. Toen waren het er overigens nog twee met een overwinning dus de bus inging hier in Eindhoven. Ado heeft nu balbezit voor Hoek. Daar zijn de ogen natuurlijk op gericht. Want uh, ja, was er niet een wensenlijstje in Eindhoven waar ook deze voor Hoek op stond bij een eventuele verkoop van Jujjak. Mooi bruggetje naar Jujjak die nu een versnelling loslaat aan de linkerkant. Daar twee mensen mee laat staan. Uiteindelijk is er een derde die ingrijpt. En dat uh, is, uh, ik denk Radoslav Jevich. Nee, dat is Ami die dat doet. En dus een corner moet weggeven in het begin van deze wedstrijd. Na twee minuten. De eerste corner van PSV, Jutjak, gaat die bal nemen vanaf links. Toivonen is mee, maar Bulikin is mee achterin en helpt zijn verdediging. PSV houdt wel balbezit. Tjuchak weer gevonden aan de linkerkant. Komt richting het schafsopgebied. Schiet vervolgens. En oh, Coutinho laat die bal bijna los. En dat moet je niet doen als je weet dat German Lens in de buurt is. Maar hij heeft hem in de rebound uiteindelijk te pakken. En gaat de Rijk nu weer met een probleem opzadelen. Namelijk opzetten van een aanval onder druk van PSV aanvallers. De eerste twee minuten achter de rug. 0-0 stand bij PSV aanvallen. En ook een Woudenstein wordt gespeeld. Ragnar. Inmiddels een minuut ruim aan de gang deze wedstrijd. 0-0 stand. zet is in de aanval, maar de bal wordt weggehaald bij de eerste paal. En de druk van de Alkmaarders blijft in het strafzopgebied. De rand ervan inmiddels. Aan de rechterkant het balbezit. Buitenom komt Marcellus toch schieten, maar dat loopt stuk. De poging van Johan berg -Gutmondson. Dan komt er nog een keer een voorzet. Maar die zeilt hoog over het doel heen van Kees Pouwen. Die vorige week nog last had van migraine. Van Haften stond toen op goal. Zit nu niet eens op de reservebank omdat er een nieuwe keeper is gekomen. Pellats, gehuurd van Ado Den Haag. En nog een nieuwe man, de Graaf rechts op het middenveld. Dat kost wat zijn plekje. Hij eh, kwam uit Schotland vandaan. De oudspeler van eh, NAC ook voor een half jaar gehuurd van Hibernian. Zijn werkgever eh, daar. Bal over de zijlijn. Ingooi. Martens jaagde daar wat op. En het is Eekman, de rechterverdediger, dus vanavond. die voor het eerst mag gaan gooien. Meter of 15 voor de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Bal komt ver richting Bergkamp. Hij maakte de 3 tut in deze competitie. Boven Berg en Fernandez, de mannen die topscorer zijn van de ploeg van Alex Pastoor. Van Excelsior. Maakten er allebei vijf en zijn dus allebei geschorst vanavond. Dat hakt er natuurlijk bij de nummer 16 van de eredivisie wel degelijk even in. Kaats met Koolwijk en Klaasie op het middenveld. Excelsior voor het eerste op van uh, AZ. Maar die bal uh, wordt onderschept achterin door Moisander. En zo blijft het 0-0 na inmiddels bijna drie minuten voetballen in Rotterdam.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 And will, and some girl's so here I am in front of you, not feeling, knowing what to do. My heart is feeling something, and nervously I turn away from you. Some girls will, some girls won't, some girls need a lot of loving it up, some girls Crazy Met Some Girls. We hebben opnieuw uh, verbindingsproblemen met Heerenveen. Ze zijn daar begonnen aan de tweede helft. Er is bijna twee minuten gespeeld. Heerenveen NEC is nog steeds 0-0. Geen problemen met Eindhoven. Ronald van der Geer is altijd goed hoorbaar. Nee, ploegen hebben wel problemen met elkaar. Het is een open wedstrijd. De eerste zeven minuten, 0-0 stand. Balbezit voor Isaacson en vervolgens Raza... die al een keer reddend heeft moeten optreden na een actie van Kubik aan de linkerkant. kan ik rustig vertellen, want hij speelt de bal terug naar Isaacson. Vervolgens denkt Bulekin, ja nu ben ik het zat, dat onderhondje tussen de Mexicaan en de Zweed. Inmiddels heeft de het bal bezit. Maar Koebrik is weggestuurd een keer aan de linkerkant. Eh, nou, sleepte er uiteindelijk een corner uit. Maar liep bij die actie van Raza, want dat was degene die hem uiteindelijk verdedigde, toch een blessure op. En dat is jammer voor het spel van Aden Nu een uitbraak van PSV. Met uh, Pieters die weer eens opkomt aan de linkerkant. Zo komen de backs met enige regelmaat op trouwens aan beide kanten nu. Pieters maar geeft een voorzet die in het net belandt. En Coutinho gaat dus namens Ado Den Haag een doeltrap nemen. Maar Kubik is niet helemaal fris. heeft al een paar keer aan die voet gevoeld. Je ziet ook op het moment dat hij ja, wat wil aanzetten. Dat de echte scherpte ontbreekt, dat de echte snelheid ontbreekt. En hij kijkt met enige regelmaat zo naar zijn enkel. En inmiddels loopt Vicento ook al warm namens ADO Den Haag. Maar dat zou een streep door de rekening zijn van Van der Brom. Die het natuurlijk in die voorhoede prima heeft. Met Kubik aan de linkerkant, met Verhoek aan de rechterkant en met Boulekin in het centrum. Goed, balbezit voor ADO Den Haag. Acht minuten gespeeld als de Rijk maar weer eens wordt opgejaagd op eigen helft. Door Koevermans dit keer. Toyphone degene is die het leven van Lewin zuur wil maken. Nou, dan terug naar Coutinho. Die dan gedwongen wordt om een lange bal te spelen. Komt terecht op de middenlijn bij Erik Pieters. Maar ja, zijn kobbal gaat wel recht vooruit. Maar belandt bij niemand in een rood-wit shirt. En gaat over de achterlijn zelfs bij ADO Den Haag. En zo kan Coutinho dus weer een doeltrap gaan nemen voor ADO Den Haag. Dat twee overwinningen boekte na de winterstop. Won van Heerenveen. Erg gemakkelijk, maar nog makkelijker eigenlijk. Vorige week won van Excelsior. Acht doelpunten gemaakt en slechts uh, uh, twee goals tegen. Dat is dus best een aardige gemiddelde voor de ploeg van John van der Bron. Boelekin heeft doorgekopt richting Kubik. Daar zit in de as van het veld Bouma tussen PSV. Heeft nu balbezit. Net iets over de middenlijn. Koevermans in een uh, duel met uh, Rado Savlevic. En dan... Ja, ligt Sloveen op de grond en zegt: Ik ben geraakt door Koevermans. Maar de scheidsrechter, die naam hebben we nog niet genoemd. Van Boekel is niet van sinds om een kaart te geven. Maar sterker nog, een vrije trap aan PSV. Omdat hij vindt dat de Sloveen de overtreding heeft gemaakt. Toneelspelen lukt dus niet en helpt dus niet vanavond. En van Boekel heeft het gelijk aan zijn zijde. Want hij komt nogal ongecontroleerd in. Na bijna 10 minuten is het 0-0 in Eindhoven. Hoewel PSV bouwt nu met Engelaar. Koevermans kan schieten. Nee, Koevermans wordt op de rand van het schassopgebied gevonden dan schieten of afleggen. Dan zit er een been van ADO Den Haag tussen. Dan komt PSV nog één keer met Pieters. Vanaf links het schapsopgebied in Lage voorzet. Ja, bedoeld voor Koevermans. En nu zit de Rijk ertussen. Dit is de fase waarin PSV even gas geeft. Het ADO even terugdrukt in eigen schapsopgebied. 0-0 stand na 10 minuten. Excelsior AZ, racht nog niet mee. We gaan al richting de 10 minuten met het balbezit voor AZ. Wel op de eigen helft. Achterin is het een van de verdedigers van de Alkmaar. dus In dit geval Moreno. Stand is nog 0-0. En ook eigenlijk geen doelrijpe kansen in deze wedstrijd gezien. Tot nu toe in ieder geval. Excelsior mag gooien aan de overkant van het veld. Meter of vijf over de middenlijn heen met Nelon. Bal wordt ontvangen door Bergkamp. Maar die raakt de bal dan kwijt. Ondanks steun van Zegelaar, de huurling van Ajax. En Martens nu even op de positie in het elftal. Waar hij vorige week excelleerde Prachtige voorzet bij een van die doelpunten ook van uh, Sigtorsson. Maar hij staat nu weer links aan de buitenkant opgesteld. Omdat er een plekje moest komen voor Wernbloom in dit elftal. Bal weggehaald door Klaas hier bij Excelsior. Ter hoogte van het eigen strafschopgebied. Dan is het goed wat Bergkamp doet. Want loopt weg bij Schaars. Gepasseerd voor Oranje zoals bekend. Hij zal wat willen laten zien. En dit is een prima bal van hem in de richting van Sigtorsson. En daar is ook meteen de goal. Ja, daar is de 1-0 van AZ in de tiende minuut van de wedstrijd. Nog net na die uitstekende lange paas van Stijn Schaars. De aanvoerder van AZ staat 5-6 meter over de middenlijn heen. Heeft een panklare lange bal in huis. Half hoog. ...die zo terechtkomt bij Kolbein-Sichthor... ...zonder man uit Reykjavik, IJsland. En die hoeft alleen maar richting de goal te lopen. De verdedigers zijn hem volledig kwijt... ...en dan in de rechterhoek binnengeschoten achter Pauwen. Geen enkele schijn van kans om bijvoorbeeld Nieveld nog ja, daar iets aan te laten doen. 1-0 voor asset na 10 minuten in Rotterdam op bezoek bij Excelsior. Nijmegen, de Bos, het basketbal, Leon. 2,5 Twee, minuut gespeeld in het tweede kwart. Klein gaatje op het scorebord. 28-23, wat voor juist 28-21... Het komt omdat Nijmegen een zoneverdediging is gaan staan waar de Bosch even helemaal geen antwoord op had. En van een gelijke stand wat het eigenlijk was, eh, na het einde eerste kwart 2019, ja, net in het voordeel van Nijmegen dan, werd het in één keer 28-21 door die zoneverdediging, maar die is inmiddels weg omdat de Bosch aan het score is geslagen. En nu is het 28-25 door twee scores op rij van de Amerikaan CJ Jackson, maar aan de andere kant verdedigt hij niet. En zijn tegenstander gaat gewoon naar de ring, Brian Lang, en dan is het 30-25. Het is uh, een uh, aparte wedstrijd, want het niveau is eigenlijk best aardig. Dat moet ik toegeven. De laatste tijd heb ik wat wedstrijden gezien. Dat was het niveau niet om over naar huis te schrijven. Maar beide teams spelen wel aardig. En geen uh, van beide teams kan nog een, een stempel op de wedstrijd drukken. En daardoor is de stand, het verschil in ieder geval, minimaal. 6,5 minuten een half tot aan de rust. en Het is 30 voor Nijmegen, 25 voor Den Bosch. Rafael van der Vaart heeft zich afgemeld... voor de oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Oostenrijk... woensdag in Eindhoven. De speler van Tottenham heeft te veel last van een kuitblessure. En FC Twente speelt morgen tegen Utrecht zonder Oguchi Onyewu. De Amerikaanse international bleek na de laatste training niet fit genoeg. Hij heeft te veel last van zijn rugblessure. Het is bij Heerdeveen NEC. Na een minuut of tien spelen in de tweede helft nog 0-0... PSV-ADO 0-0 na 10 minuten in de eerste helft. Excelsior AZ na dik 10 minuten 0-1. En de laatste wedstrijd straks is VVV tegen NAC. NOS langs de lijn op 1. Het verhaal van Poppen de Boer. U wilde liever naar het buitenland. Nou, dat avontuur eh, lokte me wel, ja? ja. In 1937 vertrok deze Rotterdammer naar Liberia. Liberia. Nu... Inmiddels 95 jaar doet hij zijn verhaal. Graf der Blanken. Oh ja, dat was Liberia, Graf der Blanken. Luister morgenavond naar de documentaire Liberia, Graf der Blanken. Waarom? Oh, echt waar hoor. Klecht klimaat, mensen. Ook oh, gezond. Morgenavond, 9 uur, Holland, Dok, Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voel eens in je broekzak.